5 uur. Het NOS-journaal. René Van Braco. Goedenavond. Nieuwe gevechten in Cairo. bij een moskee waar moslimbroeders zich schuilhielden. nog veel vermisten, na ramp met veerboot Filipijnen. en kritiek op minister Ascher. na zijn pleidooi om problemen met Oost-Europese arbeidskrachten aan te pakken. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later vanavond gaat het regenen. Het wordt dan ook een stuk frisser. Morgen eerst grijs en nat. Smiddags blijft het wat vaker droog en breekt de zon soms door. En met 20 graden is het dan best koel. Cool. Maandag valt nog een bui, maar daarna weer een paar zonnige dagen. Hevige beschietingen bij een moskee aan het Ramsesplein in Cairo. Honderden aanhangers van de moslimbroederschap hielden zich schuil in die moskee na de gevechten van gisteren. In Cairo is vrt verslaggever Jens Fransen. Uh, Jens, uh, wa waar ben je en wat merk je van die strijd bij die moskee? Wel, ik uh, sta in het, centrum, uh, in het centrum van Cairo. Ik zie, ik zie de... Dat ja, de minaret van de die hier een paar blokken verder ligt. Die ben er vandaag ook heel even heel dichtbij geweest. Wat we nu weten om dit ogenblik is... Ja, er is een vuurgevecht uh, geweest dat uren heeft geduurd. Dat is heel veel geschoten. Uh, die moskee is zwaar beschoten. De minaret is zwaar beschoten. Er is ook teruggeschoten vanuit die moskee. Uh, maar op het is die ontruimd. We hebben de beelden gezien van politiemensen die in de moskee zijn. We hebben ook de beelden gezien van mensen die gearresteerd worden. Die of er slachtoffers zijn gevallen. En hoeveel slachtoffers er zijn is heel moeilijk om te achterhalen. Ook omdat het heel erg moeilijk is voor journalisten om te werken. Op een bepaald moment. Uh, waren we daar heel dicht bij die moskee? Tot op het moment dat een deel van de mensen die daar rondliepen zich plots tegen ons keerden. Die begonnen te roepen, anti-Amerika-slogans te roepen. We begonnen ook heel fysiek te worden met veel duw- en trekwerk. En uiteindelijk hebben een aantal wijkbewoners ons kunnen ontzetten en zijn we gewoon moeten wegvluchten. Ja, want je hebt wel mensen uit die moskee zien komen? Nee, nee, ik heb ze niet eigenhandig zien komen, uh, dat is pas uren later gebeurd, maar op dat moment konden wij en wilden we ook niet meer zo dicht bij de moskee komen, dat het voor ons ook gewoon te gevaarlijk was. Je kon wel de schoten horen natuurlijk toen het nog bezig was, maar de mensen er fysiek zelf zien uitkomen, niet. En hoe is de sfeer dan uh, verderop in de stad? Je merkt, Creel is natuurlijk nog een bezette stad. en Nu is er relatief wat volk opnieuw in de straten. En dat is natuurlijk maken met dat uitgangsverbod dat zo dadelijk opnieuw gaat ingaan. Dus iedereen die, uh, die, die nu ergens was, die redt zich nu natuurlijk naar huis omdat binnen uh, twee uur... Gaan alle straten weer toe, net als vannacht. Uh, je ziet het natuurlijk ook overal op straat, ik zie ze zelf staan, de panzerwagen. Tot voor kort had je een helikopter die boven de, de stad circuleert. Ook in andere wijken loopt heel veel politie, dus het heeft er een beetje de sfeer van een de de stad. Ja, ondertussen komt er nieuws binnen over dat de moslimbroederschap mogelijk tot verboden organisatie wordt verklaard. Uh, Dringt dat nieuws al door en is dat olie op het vuur? Wel, die beelden zijn hier uitgezonden natuurlijk op de televisie en je merkt zeker op de staatstelevisie. Iedereen kijkt natuurlijk naar die televisie. Maar je merkt natuurlijk wel, um, eigenlijk maakt het niet zo heel veel meer uit of in die organisatie, de Moslimbroeders, gaat verbieden, ja of nee natuurlijk. Want ja, die, die mensen verwachten op dit ogenblik ook niets meer van hun regering. En je weet ook of je nu die organisatie nog formeel gaat verbieden, ja of nee de onvrede bij dat deel van de bevolking... ga je daar in geen geval mee wegnemen. Oké, okay, Jens Fransen in Cairo, dankjewel. En bij de gevechten van gisteren, de dag van woede, zoals je werd genoemd... zijn zeker 173 doden gevallen. En die moskee aan het Ramsesplein waar we het net over hadden... was toen ingericht als noodziekenhuis en mortuarium.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 Na de aanvaring tussen een veerboot en een vrachtschip voor de Filipijnse kust... zijn tot dusver 32 doden geborgen. Nog zeker 170 opvarenden worden vermist. Vanwege het slechte weer hebben reddingswerkers hun werk moeten opschorten. Door de botsing gisteravond raakte de ferry lek. De boot zonk binnen 10 minuten. Een deel van de ruim 800 passagiers sprong na de botsingen van boord. Andere lagen te slapen en kon het schip simpelweg niet op tijd verlaten. Duikers hebben door de raampjes van de ferry overleden passagiers gezien... maar het was tot nu toe te gevaarlijk om het schip in te gaan. De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Weken atletiek in Moskou, de finale van de 5000 meter... bij de vrouwen met Suzanne Kuiken en die uitkamp. Ze doet het goed, ze loopt uitstekend de race. Die begon als een boemeltreintje, dus rustig, dat is in haar voordeel. Is al flink gevorderd, want nog 4,5 ronde te gaan. En nu komt er wel tempo in, omdat de Ethiopische eraan beginnen te trekken. Diyadiba de en Defar. En daar het Kuiken wel wat moeite mee om het bij te houden. Maar ze ligt toch, als ik het even tel, 2, 4, 6, 7e plaats, 8e plaats zo. En dat zou al geweldig zijn. Ze houdt het heel goed bij... Als men zo dadelijk over de finish komt, zijn er nog 400 te gaan op de 5000 meter bij de vrouwen. Komen we zo bij je terug, Gendi, dankjewel. je Code oranje voor de arbeidsomstandigheden op de Europese markt. Minister Asscher kwam met deze waarschuwing in een brief van onder meer de Volkskrant vanmorgen. Volgens Asscher is er oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen. Nederland is bezig met het aanpakken van schijnconstructies en uitbuiting, zegt hij. Maar nu moet hij Brussel nog zien te overtuigen.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 Het gaat om eerlijke handel en juist uh, streven naar meer welvaart voor alle inwoners. Volgens voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW. heeft Ascher een deel van de oplossing in handen met het sociaal akkoord in Nederland. Want in Nederland is niet zoveel mis. Het sociaal akkoord dat wij afgesloten hebben. wat specifiek hier, wat als een deel gaat specifiek hierover. oneigenlijk gebruik. Als ik dat Europees in zou voeren, zouden we een stuk verder naar voren gaan. Maar de suggestie dat Nederlandse werkgevers, even los van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 PVV-leider Wilders reageert op Aschers brief via Twitter. Hij moet oost europese arbeidskrachten niet tot Nederland toelaten, vindt Wilders. Zo schrijft hij, anders huilt hij laffe krokodillentranen. In een stal in Dedemsvaart zijn honderden varkens omgekomen... toen door een stroomstoring de ventilatie uitviel. Daardoor kon het ammoniakgas dat van de mest komt, niet weg... en zijn de dieren gestikt. Zeker 350 van de duizend varkens in de stal zijn dood. De varkenshouder is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Een bankpersoneel in China is urenlang bezig geweest... met het tellen van een berg muntgeld. Het geld was gestort door een klant... die van de rechter een schadevergoeding moest betalen. Uit protest besloot hij dat, in, of besloot hij dat helemaal in muntjes van 1 jou te doen. Dat is iets meer dan een eurocent heeft die bank geen apparatuur om geld te tellen. En daarom werd al het personeel ingezet. Zelfs bewakers moesten meehelpen. Samen waren ze 18 uur aan het tellen. Uiteindelijk bleken het bijna 100.000 muntjes te zijn. De personeelsleden verklaarden na afloop dat ze geen geld meer kunnen zien. En wij gaan naar de sport weer, naar de WK Atletiek. En die houtkamp is de finish in zicht bij de 5000 meter. Zeker, want de bel gaat zometeen klinken voor vier dames die op kop lopen. Mary Cherono uit Kenia, de Ethiopische Ayana uit Ethiopië. Ook de Olympisch kampioene Defar en Kibiwot uit Kenia. En hoe is het met Suzanne Kuikers? Hij ligt op de achtste plaats. Dat zou al knap zijn hoor. Ze ligt wel een eentje achter de koploopsters. Ze heeft het lang bij kunnen benen. Maar moest toen, toen de snelheid echt opgevoerd werd, moest ze een beetje toegeven. Nu komt ze over de finish om haar laatste ronde in te gaan, Suzanne Kuiken. Maar die achtste plaats, die zit er dik in. Maar je kijkt naar de kop, waar de Keniaanse uh, Kibiwot moet afhaken. En zijn er nog drie loopsters over met Chirono in derde positie. En twee Ethiopische, Ayana en Defar. Ayana, uh, dame van... 12 jaar, uh, 22 jaar. Die uh, probeert in het voetspoor te blijven van de Olympisch kampioenen. Maar dat lukt niet, want die geeft even gas in de laatste bocht. Defar kijkt even om, waar blijft de rest? Ayana kan nog een heel klein beetje volgen op een meter of vijf. Met in haar voetspoor uh, Kibiwot. Als het uh, lastig wordt voor uh, de tweede plaats voor Ethiopië. Het is in ieder geval de eerste plaats voor de Olympisch kampioenen. Die dus ook wereldkampioenen wordt. Defar eerste. En op de tweede plaats is het Merci Cherono. Die uh, een hele vrije prestatie voor Kenia neerzet. En dan kijk ik naar Suzanne Kuiken. Die is nu bezig met haar laatste 50 meter. En die zal rond de uh, 15 minuut 20 over de finish gaan komen. En dat is uh, een mooie achtste plaats. Op het moment dat ik dat zeg, komt ze nu over de finish. Een achtste plaats voor Suzanne Kuiken in de finale 5000 meter. Die gewonnen is door ook al Olympisch kampioen en nu dus wereldkampioen Messeret Defar. Belangrijkste nieuws van dit internationaal. Strijd Cairo gaat door gevechten tussen moslimbroeders en ordentroepen bij een moskee aan het Ramsesplein. De broer van Al-Qaeda-leider Zawahi is opgepakt in Egypte en had goede banden met de afgezette president Morsi. En kritiek op minister Ascher. Hij zou zelf meer moeten doen in plaats van alleen alarm slaan over de komst van Oost-Europeanen. Dit was het uitgebreide internationaal van 5 uur. Zometeen de ronald Boot langs de lijn.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 Nogmaals uh, goedemiddag. We gaan verder met het uh, sportforum. Met Atletiek trainer Frans Thuis. vi verslaggever Simon Zwartkruis. En Robert Minzet. Hij is van de Volkskrant. En we gaan verder met Atletiek. Uh, in Moskou. De wereldkampioenschappen. Daphne Schippers. Uh, een primeur. Een bronzen plak op de Zevenkamp. De eerste Nederlandse atleten. die erenmetaal veroverde. op een WK. En, want de acht voorgaande medailles waren allemaal voor mannen. En Schippers dankte die derde plaats. aan haar 800 meter. afsluitende 800 meter. waarmee, de, uh, waarmee ze die plaats pakte waar ze de energie voor die prestatie vandaan haalden, wisten ze na afloop zelf ook niet. Dat weet ik echt niet. Ik, uh, ik weet het niet. Ik uh, wist dat ik gewoon hard kon lopen, maar nooit zo hard. Ik moest achter, uh, achter iemand aan. Dat deed ik. En uh, ik denk, ik moet het gewoon niet laten gaan. Hoe dan ook. En op een gegeven moment ging ik gewoon achteraan om te kijken van, ik kijk waar ik uitkom. En ik hoop dat ik de finish haal. Zo, het was uh, niet makkelijk, want ik, wist, ik dacht even dat ik de finish niet zomaar zou halen. Want de uh, nou, laatste passen waren erg zwaar. Ja, en gisteren opnieuw feest. Een zilveren medaille voor Gajsa. Een pas ruime maand Nederlander bij het verspringen. 8,29 meter werd hij tweede. Zijn zilveren sprong betekende ook een nieuw Nederlands record. Het oude was in handen van Emiel Mellaert, die 25 jaar geleden 8,19 meter sprong. Gajsa was trots op zijn prestatie en ook blij verrast. Ik to altijd a first jumper. En toen ik de list, zag, dacht ik, like, oké, okay, ik heb wat ik wil. Want... Because... If I any time I'm at first jumper, I always want to put cold ice on them, and I did it by jumping 809, and then that calms me down. So I knew a little bit of push, I can jump 820, uh, 825, and then I push myself a little bit and I jump 829. Wat was de belangrijkste medaille voor, van deze twee, Frans? Zevenkamp. Die 800 meter. Jij bent de 800 meter specialist. Hoe kan dat dat iemand uh, dit eruit perst als laatste onderdeel van een zevenkamp? Nou ja, de, kijk, de kunst in iedere sport is eruit halen wat erin zit. Dus dit heeft erin gezeten. Als het er niet in had gezeten, haal je het er ook niet uit. Zo simpel is het. Maar uh, vergis je niet, uh, uh, Daphne traint uh, fulltime. Die traint veel en die traint ook natuurlijk heus wel wat op de 800 meter. Die heeft een enorme hoge basissnelheid. Uh, dus die kan relatief makkelijk een iets minder hoog tempo aan. En het is op een gegeven moment natuurlijk ook een knop omzetten. Omdat dan in een soort... Uh, net te behappen tempo uh, weer te doen. Kijk, ze, ze zal niet van 800 meters gelopen hebben dit jaar, alleen in de zeven kampen die ze gedaan heeft. Dus precies weten wat je kan, ja, komt pas op zo'n moment uh, naar boven. Maar als ze er zich erop zou specialiseren, wat ik er niet aanraad. Uh, <lacht> en is ik kan andere dingen beter. Uh, dan kan ze natuurlijk daar ook een heel ent in komen. Maar het, het, is, het is wel het leuke, in de, zowel in de 10-kamp als in de 7-kamp. Ik kan enorm genieten, ook op de 10-kamp, als zo'n palletje omspringt bij, bij zo'n 10-kamper. En die dan gewoon een laatste rondje van 60 lopen of uh, 58 of een laatste 200 van 25. Maar dat kunnen ze. Toen ze als derde de, de, de, de, het laatste onderdeel de 800 meter inging, dacht jij toen dat gaat ze halen? Nou, ik heb wel vaker op de 7-kamp uh, rare dingen gezien. Dat als je gewoon... Net in het juiste tempo zit. Het allemaal net voelt dat het dat je net op dat grens zit. Dat je voelt dat het net wel kan. Dat je uh, je, uh, je, je opponenten voor je ziet waar je op moet letten dat je iedere keer maar blijft denken, het kan... en ik zit op een goede marge dat het allemaal het kwartje aan de goede kant op valt. En dan kan een mens uh, uh, heel veel. En als je dan uh, net binnen je marsjes blijft... want als je er echt overheen gaat... dan houdt het, li het lijf echt wel op. Ik bedoel, er komt echt wel een moment... dat je zegt, uh, hoeveel... En dat moment kwam nu op 801 meter, kreeg ik de indruk. <laughs> ik denk 800. Maar tijdens de hele Ronde bedoel je. Ja. Ja. Dat... Nou ja, ja. <laughs> meteen ja. na de finish, ja. ja. Maar, maar, maar dit is... Kijk, natuurlijk heeft ze de verwachting Overtroffen, maar ze heeft eruit gehaald wat erin zat. En dat vind ik geweldig. Daar ja. kan ik enorm van genieten. Gezien, Robert? Ja, ik, nou, ik, kijk, het grappige was dat eerst nog... Hè, ik hoorde het bericht van ze moet toch uh, nou, die 800 meter lopen... ze heeft last van haar knie en er zijn beter dan lopers. Dan dacht ja, dan zal het wel weer het uh, typisch Nederlands net niet verhaal worden. Maar dan moet je natuurlijk weer 4 of 5 of zo. Uh. En als ze dan toch... ja, Bijvoorbeeld van zat erin, maar ik heb het gevoel dat ze ook boven zichzelf uitgestegen... is dus iets van 7 seconden sneller lopen dan je ooit gedaan hebt. Op dat moment denk ik, van, nou, dat vind ik mooi... Dat zo'n meisje dat dan kan inderdaad, uh, dat is dan echt gewoon weer een keer een leuke medaille. En bij die uh, uh, verspringen had ik echt gehoopt dat hij die spies of dat hij in het Nederlands had gesproken. Als je hier tien jaar bent, uh, ik weet dat vroeger nog wel eens wat meewaardig werd gedaan over tafeltennissen die in China of Rusland waren geboren. Maar die spraken wel allemaal Nederlands toen ze vier keer achter elkaar Europese kampioen werden. Ja, het nadeel is natuurlijk dat uh, Russisch hier niet verstaan wordt. En Engels, dat, dat is heel gek, maar Engels door iedereen verstaan wordt. En het is heel moeilijk om ook Amerikanen Engelsen uit Engeland uh, hier Nederlands te, te, laten, te laten spreken. Alleen is het alleen maar omdat een hoop mensen dat niet willen. Ja, tuurlijk, maar goed. Hè? Maar als je in dat voor Nederland loopt, dan je toch wel leuk, als, doe je het maar met je ingebrekend Nederlands. En ik snap wel natuurlijk dat je ja. in, de, in, de, in de euforie, dat je dan terugvalt op je, op je, op je, op je eerste taal. Maar uh, nou, het grappige is dat we nu in dat deze jongen koesteren en knuffelen. En uh, dat heb ik bij andere sporters wel eens iets minder gezien. <laughs> je, uh, <laughs> jij bent getrouwd met een uh, tafeltennis Ik ben niet objectief in deze. Ik sta er heel los van toch? Ja. Je bent niet helemaal objectief, maar ik, ik, snap, ik snap het probleem. Um, Frans, er zijn meer van dat soort uh, atleten uit, uit Afrika die, die, die Nederlander willen worden. Nou, laat vooropstellen dat uh, mijn uh, hoofd kan dat moeiteloos aan, hoor. Iedereen mag hier komen van mij. Als je aanpast aan de Nederlandse regeltjes en wetten... mag de hele wereld hier van mij komen wonen. Met je je maar aanpast. Maar ik hou uh, wel een, een andere denktrand. Uh, Van mensen die uit een, uh, uit een ander land komen, hier een Nederlandse nationaliteit krijgen. Uh, en dan een Nederlands record lopen. Ja, dan zeg ik prima, maar uh, dat heeft voor mij dan toch een andere waarde. Ja, ja. Ja, ik bedoel, als. Uh, laten we even aannemen dat Bolt Nederlander wordt. ja, weet je, oké, okay, dan is het toch een, uh, een Nederlandse Jamaicaan. die ineens uh, een Nederlands recordhouder is. Weet ja. je, het, dat, het, het maakt mij helemaal niet uit. Dat is het punt. En als het Nederlands niveau er maar door omhoog gaat. Vind ik alles zeven best. Ja. Uh, punt. Maar ja. leuk vind e, ik wel deze jongen, dat vind ik ook wel leuk Frans. Hoe dat kan dat die jongen is dus, vijf jaar lang is hij niet meer op, op die hoogte gekomen ineens. en hij Lezures, zal he? Zelfs ook nog bij de, bij de kwalificatie ja. ging hij als twaalf door de spanning. En ineens springt hij dan toch ja, wel zijn sprong ik in vijf tot, tot zeven jaar. Dus, ja, hoe kan het is dan? Uh, is dat dan alleen maar blessures? Of is, er, is, is, is ja. hij iets niet gaan trainen ook misschien hier? Nee, nou, dat denk ik niet. Het, het is heel moeilijk te zeggen hoe dat komt. Uh, laat vooropstellen, ik heb hem uh, niet zo heel veel gezien. Ik zag een foto in de krant, ik kan maar één ding zeggen... dat is een ongelofelijk atleet. Ja. Uh, en als je, hij heeft nu al ver gesprongen... dus je hoeft je niet af te vragen of hij het kan. En blijkbaar zijn er in de tussenliggende jaren... geen dusdanig slechte dingen gebeurd... dat er iets verdwenen is waardoor het niet meer haalbaar is. En hij heeft nou blijkbaar dus samen met zijn trainers iets gevonden... Uh, waardoor hij de juiste dingen gedaan heeft... en die weer, wat ik er straks bij Daphne ook zei... waardoor hij eruit haalt wat erin zit. En dat is de grote truc. Als coach moet je eruit halen wat erin zit... Ja, en dan zitten de meeste mensen veel meer dan de meeste mensen denken. Alleen, de, degene met wie ze trainen kan het er niet uithalen. Ja, dat ook is, op de, en ook nog een keer, op het juiste moment. Hè, zoals dat bijvoorbeeld ja. niet lukte bij die zwemmen, ja. bij bij Je zegt, ik piek maar één week. Nou, hier ja. piek je eigenlijk misschien maar één week. En hier lukt het dus wel. Uh, het dat zes. is een raar verhaal, maar goed, daar hebben ja. we het hier niet over. Want je gaat niet één keer per jaar pieken. Maar <laughs> ik lijkt me ook niet, maar goed. Uh, nee, maar kijk, het is wat, het, het, het, het, het nog een keer de kunst om dat te doen op het juiste moment. Dat wou ik zeggen. Ja. Daphne is ja. pas 21. Wat betekent dit voor de toekomst van, van haar... Nou, dat er nog heel veel rek in zit, want dat technische nummers die kunnen allemaal nog behoorlijk veel beter. Waarbij ik wel moet zeggen dat, dat ik hoop, en ik spreek puur voor mezelf... dat op de kortst mogelijke termijn de vrouwen ook het tienkamp gaan doen. Want? Nou, want het is het enige nummer wat uh, uh, nog anders is dan bij de mannen. En uh, laten we helder zijn, uh, waarom niet... Ik kan alleen maar één vraag zeggen: waarom niet? Wat is het voor flauwekul dat de vrouwen kunnen ze niet aan? Ze lopen het ook een marathon. Ik wil vrouwen doen alle sporten in de wereld: ze voetballen, ze rugbyen. Bloedvoetskiën skiën, noem het allemaal op. Weet je, ja, laat, laat ze lekker de 10 kan doen. Maar ook in tennisspeel is het ook niet om vijf, om drie gewonnen, zes. Nou, dat, geslacht, dat, dat is om het publiek te beschermen. Ja, precies. Ja. En, dat hoeft niet bij, en dat hoeft niet bij de, bij de Vrouwen atletiek 7kamp, het publiek beschermen. Nou, in het begin wel, denk ik. Hoewel ik denk dat het vol zal zitten in het begin bij het Pols ook hoog springen. Want dat is natuurlijk, ja, een heel erg complex nummer voor, uh, voor vrouwen. Dat zie je natuurlijk uh, overal. Dus, dus. Maar dan moet je net als Doris bij de stiepel voor de vrouwen. Ja, als er, laten we zeggen, duizend bezoekers zijn... dan zitten er drie bij de finish. Er zit er één die niet weet waar die moet zitten. En de rest zitten bij de, wa bij de waterbak. Ja, ik bedoel. En dat zou bij het pols- ook in het begin ook zo zijn. Maar laat die ontwikkeling een aantal jaren doorgaan. Zich uh, erin bekwamen. En dan gaat het heus weer op fatsoenlijk niveau. Maar Wordt er al zet, over gesproken om daar een tienkamp van te maken? Dat weet ik niet. Ik, ik, denk het, ik denk het wel. Maar ik weet het niet. Maar ik denk het wel. Ja. Um, er werd veel verwacht van Tjurendi uh, Martina. We gaan naar uh, andere onderdelen. Uh, wat vind je tot nu toe? Um, ja, hij, hij is geplaceerd. Klaar. En, en dat en, zegt alles? En dat zegt alles. Ja, weet je, bij uh, geen enkel atletiek nummer... Uh, kan je optimaal presteren, kan eruit halen, het erin zetten als je iets markeert. Dat gaat niet. Maar hoeveel risico neemt hij eigenlijk op dit moment? Want het ziet er niet best uit. Of is nou, net klaar ik kan, is met ik kan het niet beoordelen, maar... Uh, mijn uh, uh, simpele conclusie is: veel. Dat kan iets knallen uh, ja, straks. Absoluut. Gisteren je, het zei is, die... het is een 100% explosie. Ja, het, als, je, als er ergens een spiertje 99% is en dat wordt in een bepaalde pas of bij de start verkeerd geraakt. Ja, dat knalt het. Ja. Zeker. Dus in baan 1. Die, die ja, spark, ik kan zeggen, gisteren dat, zei hij zelf, ja. hij had het liefst de baan 8, omdat je daar ja, ja. minder druk op, op die spieren krijgt. Uh, de binnenbaan is, is, is, is heel anders. Leg dat eens uit. Is dat verschil echt zo groot? Dat verschil is, is heel erg groot. Dat zijn twee grote verschillen. Ten eerste is de binnenbaan, heb je uh, de rand van de atletiekbaan. Dus je, je kan niet lekker op het lijntje lopen, want er ligt een randje. Uh, dat is toch een ander soort concentratie, maar verreweg het uh, meest nadelig is, is dat uh, baan 1 is, uh, de krapste baan is. Daar is de cirkel het, uh, het krapste, het kleinste. Dus heb je enorm veel uh, meer krachten uh, uh, op je benen, op je heupen en op, je, uh, op, op, op al je spieren. En baan 8 is, is een hele mooie, rustig rondlopende baan. Die cirkel is gewoon veel minder krap, ja, dus is, is zeg maar een grotere cirkel. Jij was destijds de coach van Ellen van Lange. Uh, Nederland was jaren goed op, op de middenafstand. Uh, we hebben Rob Druppers gehad, Ellen van Lange, Bram Som, Arnold Okke, uh, Yvonne Hak. Dat lijkt er op het ogenblik minder op. Zit er talent aan te komen? Nee, want uh, dat komt er niet aan. Talent is er altijd. En ook nu is er gewoon bakkentalent. Uh, ik denk alleen dat daar uh, uh, wat onzorgvuldig in Nederland mee omgesprongen is... Uh, en het wordt nu ook natuurlijk alleen nog steeds moeilijker om er iets mee te doen, omdat het, uh, wat mij betreft, volkomen ten onrechte, en dat druk ik me nog zachtjes uit, uh, niet meer ondersteund wordt door het NOC en NSF. Ik denk dat... Die gaan op de sprint en de meerkamp uh, vooral? Ja, op de sprint en meerkamp. Het gaat niet zozeer om de sprint en de meerkamp. Het gaat op uh, nummers die uh, medaille, uh, medailles uh, in het zich ja. stellen, die dus kansrijk zijn. Uh, en uh, dan snap ik wel dat we niet meteen weer uh, olympisch kampioen op de 800 meter worden... of de middenafstand worden, maar je moet het tegen de meetlat leggen van medailles... maar je moet het ook tegen de meetlat leggen tegen de concurrentie. En als je het hardlopen neemt in de wereld, dus ik neem nu niet de atletiek... maar ik neem het hardlopen in de wereld, dan is de eerstvolgende uh, competitieve sport... qua moeilijkheid om in de wereldtop te komen, ja, komt op plaats 110... Ja, weet je, het is niet te vergelijken. Is, er is geen enkele sport zo zwaar... en er liggen de normen zo hoog als in het hardlopen. De, de, de bondscoach van uh, de middenafstand... Uh, Honore Goet is, is weg. Ben jij benaderd? Nee, ik ben nog nooit benaderd door de knauw. Anders of ik maar zo ver mogelijk daar vandaan wil blijven. <laughs> dus je is, verwacht soms, ook niet... Die wordt niet heel erg lastig gevonden, dat weten jullie. Ja, nee, dat, <laughs> maar, dat is wel duidelijk. Maar, wat ik niet ben overigens. Laat dat <laughs> ja, even. Nee, hier ik hier zit heel Er zitten waarschijnlijk soepel. mensen te luisteren... die heel kunnen heel verkeerde soepel. conclusies trekken. Ja. Nee, ik zeg, val, maar je verwacht het dus gevonden. ook niet? Uh, nee, ik verwacht het niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik heb, uh, ben uitgebreid in contact geweest met de knauw. Uh, die een, een nieuwe voorzitter zochten. Uh, ik, ik vond mezelf daar een, een meer dan uh, voortreffelijke kandidaat voor. Dat vond de oude voorzitter ook. Dat vond de technisch directeur ook. Uh, dat dan vond... heb je het over de nieuwe technisch directeur Joop Albeda? Nee, die was er toen nog niet. Ja. Dat, dat, uh, dat was dus de vorige uh, uh, algemeen directeur en de huidige technisch directeur. Maar die ziekte ziek, dat is Peter van Looy. Die vonden mij prima keuze. Was er was een sollicitatiecommissie. Die bestond uh, onder andere twee man die zich erop voorstaan... helemaal niets van authentiek te weten... En die hebben uh, gezegd, uit uh, alle kandidaten, dat waren er 80. En hebben ze mij gezegd, dus er zaten 20 uh, fantastische uh, potentiële directeuren bij. Hij zegt, daar nou zit jij niet bij. Ja. En niet gehoord, uh, waarom niet, toch? Ja, ja, ik heb het wel gehoord. Ik okay. had uh, onvoldoende managementkwaliteiten. En uh, ja, ik, ik ben bang dat ze mijn CV dan niet gelezen hebben. <laughs> Joop je het ook verwacht, Job als, Al precies dat Joop Alberda is dat toch? Nou, dat verbaast me ook. Ik ken Joop uh, sinds kort. Hij heeft mij uh, laatst op een forum eens een keer aangesproken om een keer een kop koffie te doen. Dus ik heb toen een kop koffie gesproken, dat is een jaar geleden. Uh, het heeft me heel erg verbaasd over, want het verhaal is natuurlijk nog niet klaar. Dat er vervolgens uh, uit die fantastische kandidaten niemand geselecteerd is. Dan hebben ze een bureau in de arm genomen om iemand te selecteren. Dat is dan een, een of andere vicevoorzitter van de atletiek, uh, van de voetbalbond geworden. Dus twee mensen die niks van atletiek weten selecteren een voetballer die niks van atletiek weet. En omdat hij niks van atletiek weet moet hij iemand aanstellen om de boel uh, eens even te analyseren. En hij stelt iemand aan die ook niks van atletiek weet. Dus, dat klinkt goed. Uh, ja, ik, ik hoop dat de meeste mensen dit hele patroon niet weten. Want ja, ik voel niet zozeer dat ik daar serieus in genomen word. Nee. En de sports natuurlijk al helemaal niet. Wat mij in, in aanloop naar dit WK, als ik even wat mag vragen, uh, opviel... is de, de ambitieloosheid van die, uh, die atletiekbond. Ik las ja. ergens, er werd aangegeven... nou ja, medailles, daar hoeven we niet op te rekenen. Een beetje lamlendig bijna. In die zin ja. vind ik deze prestaties ook leuk... want die worden dan even gelogen straft. Maar, maar waar is komt waar, dat vandaan ja. dan? Is waar, ja. Het is uh, ontzettend ambitieloos. En vooral uh, doorsudderend op... Uh, op Zoals het gaat. Als we de subsidies maar binnenkrijgen, dan kunnen we weer verder. Zo een beetje maar uh, gezellig. Ja, gezellig. En dus ook geen risico durven nemen om, om, om nee. een type zoals jij aan te stellen, kennelijk. Dan dat past dan in het verlengen daarvan, of niet? Dat denk ik, ja. ja. ja. Op, op, op de middenafstand hebben we ook een dopinggeval gehad. Althans, uh, een, een, een geval waar erg over doping gesproken wordt. Uh, ja. Adrienne Herzog. Uh, wat vind jij daarvan? Nou, als ik het zo lees, dan hoeven we daar niet aan te twijfelen dat dat zo is. Uh, als het is, zoals zij het zegt, dat het allemaal vervalste mails zijn... ja, dan is het niet zo. Ik geloof daar niet zo in. Uh, dus dat zullen we dan af moeten wachten. Ik vind wel dat er een beetje laks gehandeld wordt, ook door de atletiek-unie. Uh, ga dat uitzoeken, hoe dat werkt. Ja. We, zijn in 2010, die... zijn ze al, dat, dat, dat, dat is een vervalswaarde. Dat ja. is ook onzin, want wij hebben dat verhaal in, in, in de volkskant al gehad... met Mark van Dion, zijn, zijn atletieke uh, collega... En die uh, heeft het toen ook al geschreven. En dan, ja, ik vond het al heel, heel vreemd dat ze daar toen ook mee wegkwam. Nu zijn er dus nog veel meer mails opgedoken. Het Blijkt dus dat ze na 2010 daar gewoon uh, mee doorgegaan is. En, nou, je kunt misschien twisten over de manier waarop die mails uh, verkregen zijn. Maar feit is dat ze er zijn. En dan lijkt me toch ontkennen heel erg moeilijk, Frans. Weet het, niet, maar, uh... ja, het, lijkt me, het lijkt me ook heel moeilijk. En uh, ook het hele prestatieverhaal. Uh, als je de curve ziet. Ik uh, bedoel, ze gaat naar een Spaanse trainer en gaat hardlopen. Ja. <laughs> Ja, het het, het, het mee, lijkt toch? wel, maar en, misschien... En ook... laten we ook helder zijn. Ik bedoel, veel mensen praten daar, daar niet over. En ik hoef mijn geld in de sport niet te verdienen... om de simpele reden dat dat niet kan in de atletiek. Uh, ja, weet je, Spanje is gewoon natuurlijk een flagrant dopingland. Kijk, die staat. Zo, daar valt niets aan af. De dingen, er zit geen nuance in. ja, ja er zijn uh, een heleboel... Ik, ik, ja, ik doe daar niet ingewikkeld. Er zijn een, ik, een hele hoop landen waarin doping gewoon geen punt is. In Amerika is er ook geen doping. Weet je, als ik hier in Nederland zeg... Ga biertje drinken, kijken jullie op? Ik denk het niet. Als je in Amerika zegt, ik gebruik uh, anabolen... dan kijkt er ook niemand op. Dan zeggen ze, oh ja, ik ga vanavond naar de film. Ja. <laughs> in een heleboel sporten kan het ook gewoon in Amerika natuurlijk. Ja. Nou, in het hongbal beginnen ze toch ja. al mensen aan te pakken. Ja. ja uh, dus er lijkt een kentering. Er ja, lijkt een beetje een kentering. Maar uh, dat valt denk ik. Uh, ook wat honkbal betreft nog wel mee. Want, uh, Kijk, e is wel, dan, dan pak je wel een grote ik, naam. Ik vind, dus, het, ja. ik vind het goed dat ze het aanpakken. Aan de andere kant, we, we moeten het ook allemaal niet... Uh, uh, mooier maken dan het eerste te zijn... Als ik de, weer de krant al mag geloven. Er zijn hoeveel uh, testen gedaan in het wielrennen. Laten we het even op 10.000 houden. Er zijn er 5 positief. Terwijl alle 10.000 in principe positief waren. Ze kunnen nog bijna niks vinden. Dat weten alle atleten ook. Ja, en uh, ik, ik word er nog steeds fel op. Omdat ik zo morrikus tegen doping ben. Ja, uh, uh, uh, het heeft mij natuurlijk altijd dwars gezeten. Met allemaal atleten. En het zit het nog steeds. Maar uh, ze staan nog in de kinderschoenen. Bij het ontdekken van doping. En er Is wordt het... op grote schaal doping gebruikt. Is het mijn indruk... Uh, of ook jullie indruk dat uh, de dopinggevallen bij wielrennen, die we de laatste jaren hadden, veel meer impact en veel meer publiciteit krijgen dan wat er nu bijvoorbeeld in de atletiek is uh, gebeurd, terwijl het vlak voor het WK toch allemaal bekend werd. Ja, het was toch veel grootschaliger wel, althans. Dat, dat mag ik hopen. wat ja, de atletiekwereld wereld betreft. Maar tuurlijk, bij, ja. in de wielrennerij was je echt een uitzondering als je het niet deed. En volgens mij is het bij atletiek inderdaad nou, iets met, anders. Ik, ik denk uh, het zou zomaar kunnen zijn dat het in het, uh, de atletiek op de explosieven en de krachtnummers uh, dat het het wielrennen benadert, dat zou zomaar kunnen. Ik weet het in ieder geval wel van de, van de speler van, van, van Atlanta. Dat was volgens mij een van de hoogtepunten in dopinggebruik in ze Dat, dat op precies de dus jongens van 100 meter konden aanwijzen. van Die gebruikt dat, die gebruikt dat en die gebruikt dat. Dat was ook algemeen bekend. Men wist het ook gewoon van elkaar. Maar in wielren was, was het echt gewoon het doping gebruik tot de cultuur. Zonder doping deed je niet mee. En, nog ja. iets grootschaliger. Dus ik maar als nog ik de jou adotiek, zo dan begrijp, dan dan dan kan he? de atletiekwereld er ook wel wat van. Zeker, ja. ja, ja. En kijk, ik... Maar niet in die mate als in de wielerwereld? Ik denk in dezelfde mate. Dat denk ik wel. Uh, kijk, laten we het helder hebben. Er is zoveel bekend over doping. Uh, als je die circuits opzoekt. Uh, en ik heb net al gezegd. het is uh, eigenlijk in de meeste gevallen nauwelijks op te sporen. Uh, iedereen weet tot waar hij kan gaan. Uh, en, uh, en als je daar maar netjes aan houdt. Ja, dan blijf je altijd aan de goede kant. En ik ben er dus ook voor dat gewoon alle. Uh, ik weet die termijnen niet. maar laten we het zeggen. bewaar het 20 jaar. en met 20 jaar na dato kan je gewoon nog steeds uh, geschors worden. Maar geloof dat de uh, bot schoon is Frans niet? Want als die zou worden gepakt, zou dat voor die sport natuurlijk dodelijk zijn. Dat voor, ja, zoals zoals uh, Lens Armstrong werd gepakt was het voor, de, voor de sport dodelijk. Als de, de grote man uh, jaarlang doping heeft gebruikt... dan ja, is dus de hele sport niet geloofwaardig. Maar het zou ook voor, voor die kunnen gelden als bot gepakt wordt. Nou, het, het is uitermate wonderlijk. Nee, ik geloof niet dat die clean is. Dat geloof ik niet. Ja. Uh, voornamelijk vanuit een aantal verschillende uh, invalshoeken. Uh, ik denk wel dat het uh, de snelste sprinter aller tijden is. Want hij, uh, hij kan fantastisch sprinten. Dat pleit ook ontzettend voor hem, moet ik zeggen. Maar uh, 9,58 is het wereldrecord. Ja. Ik ken uh, uh, nog niet zo heel erg lang geleden... heel veel Nederlandse sprinters die ook fulltime trainden... die liepen dan 10,4. Uh, als je dat procentueel omrekent, moet je dan dus zeggen... oké, okay, dus, dus er zijn mensen die lopen structureel 10% harder dan wij kunnen. Ja. Weet, dat, is, dat is een beetje lastig om aan te nemen. Zeker ook om te zien hoeveel uh, sprinters doping, goede sprinters do gepakt zijn op doping. Hè? Dus lang iedereen maar ik begrijp dat hij wel op heel jonge leeftijd al ongelooflijk hard liep. Ja. Terwijl je toch niet aanneemt dat iemand op, op, op 13, 14-jarige leeftijd al, al uh, onder de middelen Nee, is. Hij loopt fantastisch hard. Ik denk dat het de beste sprinter ooit is. Dat denk ik. Maar 9,58 is, is een Onwaarschijnlijk snelle tijd. Goed, we gaan even naar de 4x400 meter. Vrouwen die zijn aan de derde bezig. Halverwege vanwege, Andy. Klopt, spannend hoor. En spectaculair, altijd om te zien. En de Russen doen het goed. Het Rossia, rossia in het Luzhniki-stadion klinkt al de hele tijd vanaf de tribunes. Want Rusland loopt op kop en gaat hard nu met uh, Xenia Rizova. En straks krijgen we als laatste loopster de bronzen medaillewinnares Rivos Chapka. En die kan ook aardig hard lopen. Uh, op de tweede plaats groot Brit uh, USA. Derde Groot-Brittannië. En daar krijgen we nog de gouden medaille Christine Ohorogu. En het is uh, spannend, maar ik denk niet dat uh, Groot-Brittannië nog dicht in de buurt gaat komen. We gaan de laatste wissel krijgen. Zij aan zij, schouder aan schouder. Rusland en Amerika. En dan wordt het stokje overgegeven op de derde plaats Groot-Brittannië. Het wordt uh, toch nog wel spannend, want die Cristino, die kan ook aardig hard lopen. Hij heeft het stokje nu overgenomen. Maar hij heeft een achterstand van de meter of 20 op uh, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten een meter of 4, 5 achter Rusland. De laatste loopster voor Rusland. Krivoshabka, McRory voor de Verenigde Staten. Moet toch uh, eigenlijk een beetje passen. Blijft wel op een meter of tien achter de Russische die de laatste bocht ingaat. Laatste 200 meter van de 4x400 meter. En het is uh, nog altijd wel spannend. Op de derde plaats Groot-Brittannië. en op de tweede plaats Verenigde Staten. Maar eerst plaats Rusland. En uh, dan komt Amerika dichterbij met McRory. En we gaan een sprint krijgen op de laatste 100 meter. Rusland-Amerika, Rusland-Amerika, zij aan zij. En wat uh, gaat het worden? Rusland ligt nog altijd op kop. En daar komt de laatste kans, in spanning nee. van McElroy. En Rusland gaat het winnen. Rusland wint de 4x400. Voor Amerika en voor Groot-Brittannië. Wat een race. Zeg. Mooie tijd ook. 3.20. 21. Dat is uh, verreweg. Dat is 2,5 seconden sneller dan de snelste tijd dit jaar gelopen. En het uh, is dus echt genieten. Wat een topsport in het topvolle uh, Loesdiki-stadion. Waar Atletiek echt... Weer van genieten is. 4 keer 400 meter gehad. Straks de 200 meter met Jorini Martina. Frans Thuis zegt net, uh, morgen naar uh, Poetin in plaats van naar Siberië. Frans Thuis, uh, atletiek trainer, <laughs> en Simon Spruijs van uh, VI... en Robert Misset van de Volkskrant zijn hier uh, de leden van het Forum. Um, nu we het toch over Rusland hebben en dat wat daar gebeurt... Uh, en die helemaal aan het begin van de uitzending uh, bezig was over Emma Green... toen gingen bij jou twee duimen omhoog. Kun je dat nog even uitleggen? Ja, die had de nagels in de regenbogenkleuren gelakt... En uh, dat vind ik mooi. Ik, vind, uh, ik ben voor uh, iedereen mag hier wonen, maar iedereen mag van mij. Ik ben ontzettend ruimdenkend, uh, weet je. Ik, ik hou van allerlei mensen. Uh, ik vind alles geweldig, weet je. Hou je aan de regels en dan mag je zijn en, en doen wat je wil. Vind ik geweldig. En ik kan uh, uh, het moeilijk begrijpen, maar kan er ook wel een beetje kriebelig van worden als je zelfs bij wet regelt uh, dat bepaalde dingen qua gevoel niet kunnen. Ja, daar word ik ook een beetje kriebelig van. En dan vind ik het heel erg moedig. Uh, als je in uh, een openbaar forum als het WK Atletiek gewoon een klein, een klein uh, signaaltje geeft. Ja. En ik zou hopen dat dat wat meer zou gebeuren. Ja, uh, deed uitspraken. En een dag later zei ze... Ja, uh, mijn Engels is niet zo goed, dat heb ik niet zo bedoeld. Uh, Robert, uh, wie geloofde jij toen? Ja, Isambejeva nee, één of 2? Kijk, <laughs> kijk, dat is ook het hele probleem. Uh, als we nou toch praten over, over, over een homoféum land... is Rusland misschien wel nummer 1. En dat is ook natuurlijk het meest tragische uh, van, van het geval. Dat In Rusland worden die teksten van Isambejeva... waarschijnlijk door misschien wel 8 van, van, van de 10 Russen... Uh, ja, met instemming begroet. Dat is heel erg triest. Dus zelfs die wet waarvan wij echt denken... hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n wet door een parlement kan komen... dat kan dus in Rusland, omdat heel veel mensen dat ook, ja, dat ook zo vinden. Maar dat deze vrouw er ook uittrekend nog een keer burgemeester... moet gaan worden van het Olympisch dorp in Sochi... is natuurlijk volkomen ongeloofwaardig. Ja. Um, denk je dat uh, zij in eerste instantie gestuurd is door de, uh, door de Russische en machthebbers en in tweede instantie min of meer is teruggefloten? Door, uh, nou, diezelfde? dat denk ik ook weer niet. En kijk, het nou, dat denk dat... ik wel. Ja, ik bedoel, nou ja, dat was ook meteen. Dat ja, ja. geeft meteen aan wat voor drukker er meteen ja, weer uitziet. Ja, natuurlijk zijn ze wel, denk ik. Dat wel, want uh, uh, als je zo bedoelt wel. Ik denk wel dat ze teruggevloten is, omdat we ook weten uh, dat er natuurlijk uh, een mooie storm is, is gegaan door, uh, door het land. Hoewel, uh, dat wij, ik dacht, ik weet niet waar het gelezen hebt, maar er was iemand die een heel verhaal hield over die wet. Dat we hem uh, toch niet zo strikt moesten lezen, altijd het uitgelegd was dat het uh, nou ja, ook was zeg maar om kinderen te beschermen, et cetera. Het was een beetje een vaag uh, verhaal, ja. maar feit is natuurlijk gewoon dat die wet vooral bedoeld is, uh, uh, nou ja, inderdaad om homoseksualiteit uh, om dat een beetje de kop in te drukken. En uh, uh, ja, eerst werd gezegd hè, uh, door die uh, minister van Sport: van, uh, We gaan die wet ook handhaven tijdens de spelen. Dat is daarna weer, weer, weer een beetje teruggetrokken. En dan wordt gezegd: gezegd: ja, moeten we daar naar heen? Ja, ja, nou goed, Stephen Fry, ik, ik, ik, geloof, ook, ik geloof ook niet in, in het uh, nee, Niemand gelooft hier in, in een niemand boycott, boycott, in boycott nee. spelen. Ik denk dat dit Frans? gebaar van zo'n atleet nee, ook, viel, nee, veel, nee. Veel, veel, veel, veel mooier is. Ik denk dat je met kleine, uh, kleine acties veel meer kunt bereiken dan met een boycott. Met dit. onder andere je nagels lakken en dat laten zien. Zeker. Nagels ja. lakken, t-shirtje, kusje hier. Nou hoor. Ik, eh, ik wilde, ik wilde, ik wilde naar voetballen gaan. Het, dus. Ik wilde ja. naar voetbal gaan. Een echt mannelijke sport. Uh, <laughs> die... Volgens uh, <laughs> <Die homo's toch, laughs> van Geijf, <laughs> die <homo's, hey. laughs> de geipje homo's zijn je. De competitie bleef voor de week een teams, spectaculair <laughs> weekend... met uh, nederlagen Ajax en Feyenoord. En een klinkende zegen voor PSV. Uh, vooral 4-1 uh, Twente tegen Feyenoord was natuurlijk opmerkelijk. Het was de tweede nederlaag van Feyenoord al... aan het begin van het seizoen. En dus de slechtste start sinds 1963... Fijn, het zag twee keer rood en stond dus maar met negen man op het veld toen het uiteindelijk afgelopen was. En toch merkte Roland Koeman op de trainer dat het ook met 11 tegen 11 niet goed ging met zijn ploeg. Toen vond ik ons uh, wijvelend, We hadden niet de controle op de wedstrijd. We konden eigenlijk heel moeilijk druk zetten op Twente. Wat, wat goed stond, wat goed speelde in de opbouw. Constant met drie centraal. Ja, dus we uh, waren het daar heel moeilijk mee. Um, Simon, waar was je het meest verbaasd door? Door de nederlaag tegen Pek of de nederlaag tegen Twente? Nou, die in Zwolle toch wel. Ook om de, de, de manier waarop het daar ging. En de rol van, van Pelle daar in die wedstrijd, uh, uh, vond ik merkwaardig. Ik bedoel, hij ontkent deze week dat het iets te maken had met een geblokkeerde transfer. Hè? Dat verhaal ging, mm -hmm. dat hij naar Qatar kon voor een godsvermogen. Maar... Uh, Nee, dat had ik sowieso niet verwacht. En wat, ik nog, eigenlijk nog, wat me nog meer opviel eigenlijk dan de uitslagen... Was, was de manier waarop ze speelden. Ik, de, de, de Brani is totaal verdwenen uit hun spel... althans in de eerste twee wedstrijden. Koeman geeft het net ook al een beetje aan. De, de kracht was volgens het seizoen natuurlijk ook het enthousiaste... en het doordekken en het risico dat ze in hun spel durfden te leggen. Ja, Dat, dat zijn nou net de factoren die ik in deze twee wedstrijden niet, niet gezien heb. Wordt dit het echte testseizoen voor Ronald Koeman? Nou, ik vind, ik, ik vind het ook weer iets te makkelijk gezegd. Hè. Zoals Koal Adria als al riep, dat rek uit Feyenoord is... dat vind ik iets te Er lopen heel veel jonge spelers rond. Alleen, wat Simon terecht zei, wat mij of Ik was bij die wedstrijd zondag in de Kuip... Meestal in de kuip is het gelijk storm. Hup, drop en erover. En nu zag je in de eerste minuten dat ze niet durfden te voetballen Daar was ik echt heel erg verbaasd over. Ja. Die eerste thuisbestrijd. Niet door durven dekken. Dus Twente en, had trouwens ook een heel leuk middenveld. We het even vast dat het voetbal terug is bij Twente op middenveld. Met Ebisilio, die een soort fair is. Uh, en misschien nog wel beter, denk ik. Met die kleine Egan, die gewoon lekker overal liep. En de Goethe Rest, hele goede voetbal. En Thijs, dus er is heel veel creativiteit in. Maar feitelijk dat durft niet. En als je niet doordekt, ja dan een is staat heel ver weg. En wat ook opviel, al die verhalen van Koeman, we gaan anders voetballen we gaan meer variatie leggen. Maar hij in het eerste kwartier vier lange ballen op pellen waarvan er één aankwam. Kan Armin Tinders het verschil van maken? Nou, dat, ja, nou is, uh, morgen, als hij de geluid uit Rotterdam moet geloven, dan start hij op de bank. Gaat ze toch een beetje zichzelf iets meer het middenveld verstevigen. Uh, en en ja, waar we het net over hebben, dat doordekken en dat druk zetten, dat zullen ze in Amsterdam toch echt moeten gaan doen als je kans wil maken tegen Ajax. Dat is ook de manier waarop, waarop AZ het bijvoorbeeld deed uh, vorige week. Uh, ja, dat is eigenlijk de enige manier, denk ik. Dus de, dat, dat lijkt me de voornaamste taak van Koeman om dat er weer in te krijgen. En dat, daar heeft hij heel weinig tijd voor gehad. Want hij had natuurlijk vrijdag pas al zijn spelers weer, uh, weer bij elkaar. Ja, AZ deed dat en, en versloeg Ajax... Uh, dat had eigenlijk niemand verwacht. Zeker niet na die eerste wedstrijd. Nee, maar het was ook wel interessant om te zien... hoe anders AZ die wedstrijd tegemoet trad eigenlijk. Ik vond ze in die wedstrijd onder Jan Kruijschaal... was het allemaal een beetje lafjes. En een beetje afwachtend. Inderdaad. Zoals heel veel ploegen spelen, zeker in de, in de arena tegen Ajax. Dat, dat achterover leunen en op die foutjes wachten. Terwijl AZ heeft ook echt weer een verdomdaardige ploeg. Ook dit seizoen weer. Die kunnen zelf ook voetballen. En dat heeft Verbeek zichzelf gelukkig gerealiseerd. Want daardoor werd het echt een, echt een hartstikke leuke meeslepende wedstrijd vorige week. Heb je ze allemaal gezien, die wedstrijden? Ja, in de samenvatting. Ja? ja? ja, ja. En? Um, ja, ik vind, uh, ik vind van Feyenoord... Uh, ik vind Feyenoord een heel leuk team. En ik vind ook heel leuke spelers. En ik, vo ik volg het ook. Ik, ik kan toch wel je veilig zeggen dat ik Ajax-Ziet ben. Daar gaat het niet om. Ik ben een geboren Amsterdammer. Uh, maar ik vond het leuk. Maar ik heb voor jaar natuurlijk ook wel Feyenoord. Ik vind Feyenoord echt een leuke ploeg. Maar ze waren wel heel erg afhankelijk van Pelle ook. En ik moet nog zien of hij dit, dit jaar weer net zo wel inschiet. En of hij weer net zo'n rol kan spelen als vorig jaar. Want als dat uh, niet zo is, dan is een moeilijk seizoen vandaar krijgen. Vandaar ook de behoefte aan variatie, inderdaad, Precies. Van Boeman natuurlijk. Want ik weet nog, uh, ja, vorig ja. seizoen in aanloop naar de, naar de laatste klassieker uh, sprak ik Frank de Boerentijdje. En die zei ook van. Op het Moment dat je die aanvoer naar pellen uh, lam legt, dan ben je al een heel eind. En dat, dat, dat beseft Komman zich natuurlijk ook heel goed. Dus hij kan nu wel voorin. En andere partijen, beginnen, uh, ploegen, beginnen zich dat ook steeds beter te doen. Ja, het, precies. En uh, vandaar ook, kijk, of Amanteer als het verschil gaat maken bij Feyenoord... dan moet je gewoon afwachten. Maar het ja. biedt in ieder geval Komman wel uh, meer variatie daar in die voorhoede. En dat is volgens mij ook wel wat ze nodig hebben. Maar het ja. blijft ook heel opvallend hoe, hoe, hoe kwetsbaar ze dan in de verdediging zijn. Dat, waar we dit helemaal, helemaal aan het begin alvast hadden. Dus bij het Nederlands elftal zie je dan eerder dat in Indy gewoon als een kerel die duels aangaat met Ronaldo. Maar tegen zijn, we, zijn oude team je volle op drie meter lucht staat, te het dekken. maar je het is wel een kunstgrasveld? dan kon je misschien iets minder wenden een keer. maar ook zondag tegen Twente, Mathijs hetzelfde, de vrij die dan. Zeg maar, zeg maar, te geforceerde duels aangaat. vind ik heel opmerkelijk. En nu is Fijn ook een probleem. Want ja, Jan Maat is dus niet fit. Zodat dat kleine uh, jongetje of rechts... die van Deel, die, ook, die dan ook een rode kaken heeft... die moet ook gewoon verdedigend uh, schuiven. En bij Ajax zie je hetzelfde. Ik denk dat Ajax iets makkelijker... Vanuit zijn, eigen, he, vanuit zijn eigen systeem kan voetballen. Zelfs zonder Sim de Jong. Die wel heel erg belangrijk uh, voor ze is. Dan Feyenoord. Dus dat zal, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, morgen gaat. Ja, gaat de Ajax problemen krijgen nu Sim de Jong... Toch wel een paar weken waarschijnlijk is uitgeschakeld. Nou, ze gaan sowieso in niveau achteruit dan. Ja, ik bedoel, hij is echt. Uh, het is geen spectaculaire speler en daarom krijgt hij misschien niet, niet, niet heel veel credits, maar uh, je ziet echt wel het verschil. Uh, nou, nou, doet hij eigenlijk altijd. Uh, mee. Het is ook de leider in het veld. Ja, en ook in de kleedkamer. En uh, dat is echt wel de jongen die die, die boel meeneemt daar. Verstandige gozer ook. En, ja. uh, maar gewoon ook een hoger voetbalniveau haalt vaak. En met name in de topwedstrijden. Hij, hij scoort niet alleen vaak in toppers, maar hij is ook gewoon voetballend dan vaak heel sterk. En ja, de alternatieven die zijn gewoon allemaal wat minder. Dat is, uh, dat is ja. duidelijk. Was je niet stom verbaasd toen je hoorde dat hij een hele wedstrijd... met een ingeklapte long heeft gespeeld? Ja, ja. ik zag hem uh, na afloop in de catacomben nog in Alkmaar. En uh, nee, ik zag totaal geen verschil met, met de andere keren... dat ik hem na afloop van wedstrijden tegenkwam. En die verbazing die was, uh, was overal, hoor. Ik bedoel, uh, de boer die, die, die was zich echt doodgeschrokken de volgende dag. Omdat ze wel even uh, het vooraf aangegeven tijdens de warming... Mm hebben -hmm. zich niet goed voelde, ja. maar dat trok weer snel weg. En dan... Ja, achteraf zei de boer ook, dan moet je concluderen dat hij een hele wedstrijd met een klaplong gespeeld heeft. En, ja, uh, nou ja, Frank is geen medicus, maar het, is, het, ja, het lijkt mij het heel gevaarlijk. Het, het kan toch niet, nee, eigenlijk? Uitermate wonderlijk. Ik heb nog ja. nooit een klaplong meegemaakt bij iemand in mijn buurt. Dus ik, ik ken de symptomen. symptomen niet, ik weet niet. Ik, ik weet alleen dat als ik in mijn eigen uh, ja, eenvoudige denkwijze bedenk klaplong, dan denk ik, ja, dan moet je toch voelen. Want dan kan je iets, kan iets je minder. krijgen, volgens ja, mij ja, ja, en Je ja, hebt nou, vijf longen op te halen, dus lucht, één ja, zal het niet meer doen. Naar de volgende ja. dag voelde je het ook. Toen kreeg je echt ademhalingsproblemen. Ja, ja. En, en hoesbuien en dat soort dingen. En de, ja, dat heeft zich heel even aangekondigd die dag daarna. Al. En, ja, ja. ja, dat waren de eerste symptomen. Dan ja. ik... Simon, jij volgt Ajax van, van, van, ja, van de vroege ochtend tot de late avond, ja, zal ik maar zeggen. Hoe spannend zijn die laatste twee weken voor Ajax? De laatste twee weken van de transferperiode, bedoel ik? ja, dat, dat blijft natuurlijk rond die club zoomen. Ik bedoel, iedereen is er wel van overtuigd dat er nog één grote uh, klap aankomt. In, iedereen, jij ook? In die, nou, in die transferwindow in zijn algemeenheid bedoel ik. Hè. Ja. Monaco opende het bal uh, al heel snel na afloop van de vorige seizoenen. Met die 70 miljoen bij Porto. En toen kwam er even een reactie van. En dan wordt er wat geld gespendeerd links en rechts. Ja, nu zit iedereen te wachten tot dat uh, naar Real Madrid gaat van de Spurs. En dan wordt het big time op de transfermarkt. En uh, daar zal Ajax ook niet aan ontkomen. Als ze 100 miljoen binnen, dan komen ze zeker langs in Amsterdam, denk ik. Ja, of degene, de clubs waar, waar Speurs gaat spenderen, die clubs zijn, ja. uh, zijn ook opeens stinkend rijk dan. Dus ja. uiteindelijk komen ze bij, bij minimaal één speler van Ajax uit. Ook, ja, ben ik ben ja. ervan overtuigd. Wat vonden jullie van PSV, Frans? Ik vind het hartstikke leuk. Ik, weet, ik, ik ben helemaal, uh, helemaal niet iemand die uh, snel denkt vanuit dogma's en dat soort dingen. En, je, ik, ik vond het een beetje een, een roestig gebeuren vorig seizoen. En dan druk ik me <lacht> nog een beetje, een beetje netjes uit. Met een aantal bijzonder vervelende spelers. En nou zitten er allemaal gasten waarvan je uiteindelijk alleen één ding ziet. Van jongens, weet je, ik wil voetballen. Dat vind ik hartstikke leuk. Er gaat nu de microfoon af, maar die wordt gewoon weer teruggezet. We zijn er weer. Ja. <laughs> ja. Hij doet het weer. Je ziet aan al die jongens dat ze er lol in hebben om te voetballen. Daar heb ik vorig jaar bij PSV niet gezien. Ik had echt zoiets van, nou, heeft iemand tegengezegd... jullie moeten tegen een bal schoppen, ga je gang. En dan hebben ze wat ja. tegengesputterd, maar ontkwamen ze dan niet aan. CoQ ja. schijnt, als je die verhalen uit Eindhoven wordt, ook echt de, de, dat vermogen te hebben, inderdaad, om die mensen te enthousiasmeren. En om ze het gevoel te geven dat het niet erg is als het een keer misgaat. Maar nou, en dat, ga er reacties maken. En dat voetbal leuk is. Ja, precies. Wat, en, en wat ik vorig jaar uh, het verbaast me nog steeds dat dat ja. eigenlijk niet, niet uh, is opgepikt toen. Dat was op een gegeven moment een interview met Dick advocaat in de VI, waarin hij zei dat hij nooit naar jeugdwedstrijden keek bij Psv, maar ook niet naar jong Psv met als motivatie. Dan heeft jaar... hij heel wat gemist. Uh, nu zien. Nou, ja, nou ja, nu zeker hè, met terugwerkende kracht. Want hij zei van ja, die, die spelen toch pas over vier jaar in het eerste. Nou, ja, ten eerste, je zal in zo'n jeugdelftal spelen, terwijl je op dat moment ja, bij Feyenoord precies. en Ajax zie ja, je jongens van 17, 18 doorbreken. Lijkt me niet heel motiverend, maar het geeft ook een beetje ja, aan dat Ja, er hoe was ook toe... een jeugdspeler van Psv die naar Ajax is ja, gaan die die doen, vanwege ja, dit, nou, vanwege die ja. sfeer inderdaad. Ja, maar, kijk, maar, maar één ding, kijk, ze haalde advocaat binnen voor de korte termijn. En samen met Mark van Bommel. ze moesten gewoon in één jaar kampioen worden. Dus je, ook, dus je haalt geen man binnen voor de lange termijn, ja. dus dat dik advocaat niet naar je jeugd jeugd kijkt, dat weet je nog van tevoren, die haal je binnen. Alleen het probleem is, het was zo verkrampt, het werd zo uitgepakt, we, we moeten en we zullen kampioen worden. En van Bommel is natuurlijk ook een man die, ja, die ook puur voor het resultaat leeft, andere generatie, andere normen. Die, het, die, die, die spreekt een hele andere taal dan die jonge jongens. Dat ging al, eigenlijk al heel snel mis in dat team. En het was chagrijn, staal er vanaf. Elke keer dat Frans de rechts zegt chagrijn. Nu zijn alle, alle luiken open, lekker fris. Maar er wordt ook veel minder verwacht van die PSV. Er wordt geen, geen titel geëist van ze. Tegelijkertijd vind ik de euforie wel ietsje overdreven. We hebben gesproken tegen Zoltenwagen. Ja. Ado Den Haag. En bakali is ineens is een nieuwe Johan Cruijff. Hallo jongens, on, on, omdat die brouwer voorbij komt, schiet eruit. Zeg we even niet ja, we Kom goed, we nou. gaan even kijken naar de, de vrouwen die de uh, hoorden gaan lopen. Een uh, 100 meter. Uh, Andy. Ja, als Robert begint dan uh, stopt hij nooit meer hoor. Queen Harrison, Queen, Queen Harrison loopt in baan 2. Eén van 23 kinderen. Mensen kan aardig hard lopen, ik, nu begrijp ik waarom. 100 meter hoorden dus bij de vrouwen. Queen Harrison in baan 2 uit de Verenigde Staten. Maar de grote favoriet loopt eigenlijk 5 6 en 7 in vijf goud Olympische Spelen 2008. De zilver 2012 oftewel Don Harper uit de Verenigde Staten, maar de allergrootste favoriet want wat denk je regeer het wereldkampioen, Olympisch kampioen uh, indoor wereldkampioenen, regerend en Commonwealth kampioenen Sally Pearson uit Australië. 12.28 is haar persoonlijk record. En toch is dat twee honderdste van de seconde langzamer dan de dame naast haar. Brianna Rollins, een uh, jonge 21-jarige Amerikaanse die die 12.26 liep bij de uh, uh, Amerikaanse kampioenschappen. Het wordt dus spannend in baan 5, 6 en 7 met Don Harper VS, Sally Pearson Australië, Brianna Rollins in baan 7. Ook nog een Russische, Kondakova in 8. En de Canadese, White in baan 9. En Cindy Bilou, de dame in baan 2. En Tiffany Porter in baan 4. Dan hebben ze allemaal gehad in baan 3. Cindy Bilou. Het is stil in het stadion. Het stampvolle stadion. Waar Edwin, Edwin van der Sar ooit nog een hele belangrijke penalty tegenhield. Waardoor Manchester United de Champions League won. Maar nu is het. Een en al atletiek in het Luzhniki-stadion. En begint het stil te worden. Zo'n 60.000 mensen in dit stadion. Waar 70.000 bij atletiek in kunnen. Even wat lawaai. Het hoogspringen overigens bij de vrouwen. Word ik niet vergeten. Is het al afgelopen? Bijna. Nog niet. Shok Shokolina staat bovenaan, de Russische. Maar dan, de 100 meter hoorde bij de vrouwen. Ze zitten er klaar voor. De bevallige dames met helemaal in het midden. De grote dame Sally Pearson... Uit Australië. Starter. Klaar. En dan de startschot. En goed weg. En ze is heel goed. Sally Pearson. Neemt meteen de leiding. Met Don Harper naast zich. Maar ook goed gaat Britsen. Maar het is Sally Pearson niet. Het is de Rollins die over de finish komt. 12.44 als eerste. Rollins de Amerikaanse als eerste. En als ik het goed zag. Wordt Pearson gewoon derde. Achter ook nog Tiffany Porter. Van, van Groot-Brittannië. Dat is verrassend hoor. Dat uh, hier niet gewonnen wordt door Sally Pearson. Ik wacht nog even heel snel op de uh, definitieve uitslag. Inderdaad, Brianna Rollins, 12:44 is wereldkampioen. En Pearson heeft een grimlachje op haar gezicht. Want zij haalt slechts zilver. Tiffany Porter, inderdaad, Groot-Brittannië in de derde plaats. 1 Rollins, 2 Pearson, 3 Porter, 100 hoorden. Met Frans Thuis, Simon Zwartkruis en Robert Messet... gaan we nog even door met voetbal. Um, vorig weekend werd er na een nederlaag van NEC... de tweede uh, wedstrijd van dit seizoen al gesproken... over het vertrek van een trainer, Simon. Uh, dat is wel heel snel, hè? Ja, dat, dat, het einde van het vorige seizoen heeft daar ook wel, wel mee te maken. hoor. Het is natuurlijk een serie van... Natuurlijk, van... maar kan je dan niet gewoon beter aan het einde van het seizoen zeggen... van nou jongens, we gaan het op een andere manier proberen. We nemen een nieuwe trainer. Ja. Maar, maar als je dan opnieuw begint... Ja, na twee wedstrijden. Ja, nee, het opportunisme viel natuurlijk weer hoogtij. En uh, de, de optie die jij nu aangeeft, dat heeft met beleid te maken. En dat is bij heel veel betaald voetbalclubs uh, ver te zoeken. Dat is mm. toch vaak de waan van de dag. En, maar in dit specifieke geval van natuurlijk uh, speelt mee dat hij nu inmiddels geloof, twaalf wedstrijden uit mijn hoofd uh, ja. gewonnen heeft. Nou, er zijn weinig trainers die dat overleven. Dus in die zin... Uh, ja, wordt nu heel krampachtig. Ik zag wat perscommunicaties waar helemaal niks in stond. Hè. Er wordt goed overlegd en... Uh, we staan tot, nou tot nader, de als hij vanavond <laughs> verliest... Tot nader order ja. uh, zit hij op de bank. Kortom, als hij vanavond verliest, dan vliegt ja, dus hij eruit. Ne of nekpek vanavond. Ja, goed. Degene die hem beschermde, uh, zoals karlas was, die is, die is ziek. Die zit uh, met een burn-out thuis. Ja. Dus een hele opvang werd al gezegd van nou, nu ga ik eens even schoon een schip maken. En dan weet je meestal dat de trainer er gewoon als eerst nou, uit. Chroniek van zo. een aangekondigd. Nog, bedrijf, nog één heel ja. kort voetbaldingetje. Een elfjarig jochie uit Groningen. Tien die, zelfs. Nou, hier staat, 8, oh ja, tien, uh, uh, Die uh, gaat, uh, die heeft bij Barcelona getekend en uh, gaat daar in, in trainingskamp, gaat daar in een gezin wonen. Uh, is dit de toekomst? Krankzinnig. <laughs> Nou, het, is het, heden, het is het heden al, ik bedoel, dit gebeurt natuurlijk ja, op, op ja, grote schaal. Maar hij is wel heel jong, Hij steeds jonger, dat is het bizarre Dat wel. Ja. Bij, ik bedoel, maar Messi kwam natuurlijk ook ja, niet zo jong... maar die werd 13, natuurlijk he? ook uh, huis en haard verlaten... om daar in, in dat Laamertia ga te gaan allemaal zitten. allemaal ja. Maar het ja. gaat heel ver, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wil het dan nog even hebben uh, over het uh, punt... wat uh, Robert een, helemaal aan het begin al aansneed. Uh, Bartoli, die uh, ophoudt met tennissen. Uh, is tennissen veel zwaarder dan wij denken... Nou, zeker als je, uh, als je kijkt uh, over het hele seizoen hè, hoeveel je moet spelen. Het reizen met name, dat wordt altijd zwaar onderschat. Het reizen, dat is, uh, dat is echt uh, slopend. En ook met name spelen op verschillende ondergronden. Nu maken ze de overgang van gras uh, naar hardcourt. Uh, nou, op gras uh, hebben sommige mensen, zoals bijvoorbeeld Kiki Bert met, met, met zwakke enkels... hebben heel veel problemen, omdat je toch wat, wat, wat ja, draaien is, uh, is, is lastiger op gras... Maar hardcore is een veel zwaardere aanslag op je lichaam. Bartel was natuurlijk al nou ja, vrij zwaar, laten we het, het netjes zeggen. <laughs> Zware lichaamsbouw, die, die heeft sowieso daar al, daar al meer last van. Was eigenlijk al het hele jaar al geblesseerd, ook eigenlijk al op Wimbledon. En ik denk ook dat het een, ja, een soort opeenstapeling is geweest. Uh, ten eerste uh, winst zijn toernooi ze nooit meer van haar leven gaan doen. Dat weet ook iedereen. Ze had, alles viel, viel ook precies op, op haar weg zoals het kon gaan. Ze de uit. eruit, uh, Charles alles viel weg. De weg wel open. Heel knap dat ze het ook heeft gedaan. Met, met al haar beperkingen. Ik heb ook niet van Nisse ook zelf nog geschreven dat zij in mijn uh, optiek een voorbeeld is. Omdat je het maximale had van vrij weinig talent misschien. Mentaal fantastisch. En dan weet je dat het niet meer mooie kan. Dan, dan, dan ben je ook een keer weer, weer dan geblesseerd. Je hebt overal pijn. Toen dat zei van, Nou, dit is mooi geweest. Stop met ja. mij. Ja. Vooral is dit een typisch voorbeeld van stoppen op je hoogtepunt? Dat denk ik wel. Maar dit is ook een typisch een voorbeeld dat ze er wel weer spijt van zal gaan krijgen. Dat Want wat er nu gaat gebeuren is dat ze natuurlijk gaat. Dat, dat is een, een, een lijf wat goed getraind is. Dus het is over een half jaar voor 100% hersteld. Ja, en dan uh, is ze het wel zat. met het achter de tuinbonen en de persjabonen en de aardappeltjes. En dan gaat ze denken: <lacht> Ja, en wat nu? Ja, het lijkt wel impulsief allemaal. Ja, en ja, dan zou heel veel geld kunnen verdienen dit jaar. Want ook de, de, ja, de maar dat, dat maakt niet zoveel uit, want ze is natuurlijk al vet miljonair. Zeg. En uh, ja, nou, ik bedoel, bedoel, Iedere week een nieuwe Porsche kopen is ook geen lol aan. <laughs> maar ik wil wel even reageren. Tennis is op zich uh, helemaal niet zo'n fysiek uh, zware sport. Het is mentaal zwaar, omdat ze veel moeten reizen. Uh, waarbij ik het advies heb: dat als je dat niet aan kan beginnen, niet aan. Ja, maar weet je, het is fysiek niet zo zwaar. En dat kan je zien. omdat er in de top uh, relatief heel weinig blessures zijn. En uh, als je het aanpakt. Zoals mannen als uh, Feder, uh, Djokovic en uh, Nadal is dan een wat minder voorbeeld. Uh, ja, Die zeggen gewoon ik ga het minimum aantal toernooien spelen. En uh, dan meld ik me op twee toernooien nog één dag van tevoren af. Of na één partijtje laat ik me eruit tikken. En dan heb ik weer wat extra rust. Weet je. je kan het zelf allemaal doseren. Ja. Maar zo zwaar is tennis niet. Maar... Uh, je kan het natuurlijk wel zwaar maken. Uh, uh, en uh, dan tel je gauwmenig weer. Maar bij zo'n plotseling vertrek schiet uh, uh, ook altijd het woord doping dan toch alweer even yeah. door mijn hoofd heen. Ja, dat zegt misschien meer over mij dan over haar. Maar... <laughs> die... ik, ik wou het hiermee afsluiten. Maar dat denk maar ik niet. Zij, nee. Nee. zij blijft ja, het ook gewoon in het antidopingprogramma, omdat ze nou juist dat wil uitsluiten. Dus ze heeft officieel ook nog niet haar papier ingevuld dat ze stopt, omdat okay. ze juist wil laten zien. Nee, ik blijf gewoon nog mijn whereabouts invullen tot eind van het jaar, geloof ik zelfs. En die laatste woorden waren van Robert Misset van de Volkskrant. Frans Thuis, de atletieke trainer, hoorde u voornamelijk over atletiek, maar ook ongenuanceerd over andere dingen. En natuurlijk ook VI-verslaggever Simon Zwartkruijs. Hartelijk dank. We gaan nog even voetbaluitslagen noemen. In Duitsland, Eindrecht, Frankfurt Bayern München 0-1. Stoetkuit, Bayern Leverkusen 0-1. Wolfsburg, Schalke 04, 4-0. HSV Hoffenheim 1-5. Uh, Rafael van der Vaart maakte die ene uit een strafschop. Okay. Werder Bremen, Augsburg 1-0. Uh, Freiburg, Mainz 1-2. Uh, nog zonder punt. Puntenverlies na twee duels Leverkusen, Bayern München, Mainz en weer de Bremen. En dan hebben we ook nog Engelsen. Liverpool Stoke 1-0, Arsenal Aston Villa 1-3 vlak voor tijd. West Ham United Cardiff 2-0 vlak voor tijd. Norwich tegen Everton 2-2. Sunderland Fulham 0-1 en West Bromwich Albion Southampton 0-1. Vanavond is er nog Swansea City tegen Manchester United. En dan hebben we nog net... 15 seconden over om te zeggen dat de volgende uitzending... van Langs de Lijn er alweer aan zit te komen. Maar u kunt straks uh, ook in het volgende uh, nieuws... kunt u nog luisteren naar atletiek En de volgende uitzending is om 7 uur. Dan met Ronald Boot. Dit is de countdown. Vroege Vogels telt af naar Earth Overshoot Day 2013...